Dit is Rashid Finch met het NOS Journaal. De aanslag op het Joods museum in Brussel heeft een vierde leven geëist. Volgens het federaal parket in België is de museummedewerker die bij de aanslag zwaar gewond raakte bezweken aan zijn verwondingen. Op zaterdag 24 mei opende een gewapende man het vuur op mensen in het museum. Inmiddels is er een verdachte opgepakt. Hij heeft de afgelopen tijd in Syrië gevochten. De verdachte ontkent dat hij de aanslag heeft gepleegd. Gemeenten moeten bijstandouders gaan helpen die er volgend jaar op achteruit gaan. Dat zegt minister Ascher van Sociale Zaken. Door een verandering in het belastingstelsel lopen ze straks elke maand 240 euro toeslag mis, meldt het AD. Door een nieuwe wet zouden zo'n 5000 alleenstaande ouders de toeslag mislopen... omdat hun partner in de gevangenis of in een inrichting zit. De Eerste Kamer praat momenteel over de wet. De Russische president Poetin en zijn Amerikaanse collega Obama hebben in de marge van de D-Day herdenking in Normandië kort met elkaar gesproken. Een formele ontmoeting duurde 10 tot 15 minuten. De relatie tussen de grootmachten is dit jaar fors bekoeld door het conflict om de Krim en Oekraïne. Eerder vandaag sprak Poetin met de nieuwe Oekraïnse president Poroshenko en ook de Duitse bondskanselier Merkel was daarbij. Het kunstwerk van een vrouwenlichaam met afgehakte lichaamsdelen langs het spoor in Lissen wordt verplaatst. Het beeld verhuist naar een plek verderop, zodat het vanuit de trein niet meer te zien is. De Machinistenbond had veel klachten binnengekregen van machinisten, omdat het doet denken aan treinongelukken. En daarom wordt het beeld verplaatst. De finale van Roland Garros gaat tussen Novak Djokovic en Rafael Nadal. Djokovic won in de halve finale in vier sets van de led Ernest Gulbis. En Nadal rekende in drie sets af met de Brit Andy Murray. Finale tussen Djokovic en Nadal is zondag. Twee jaar geleden stonden ze ook al in de finale van Roland Garros. Toen won Nadal. Het weer zonnig, 18 tot 24 graden, ook morgen zonnig en dan 25 graden op de Wadden tot 32 landinwaarts. Dit was het NOS. -tip. Dit is Wijnlandswaan bij de ADB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat verder bij brugge 3 kilometer. De andere kant op richting Amsterdam tussen Naarden en Muiden 8. En op de A28 Amersfoort richting Zwolle bij Amersfoort-Vathorst 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 I'm zomer van ZFM. ZFM zal 106 FM 106.9 FM. ZFM Zon, zee, zandvoort en zomerhit. When I met you in the summer, to my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turned brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent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 Die Schrift, mm, alle kommen vorbei, ich brauche hinauszugehen. Tommensee, ich muss raus und sehen. Unterm Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaum liegen auf dem Weg. Ich hab zwanzig Kinder